Hallo, Gerry hier. Welkom. Uh, we gaan even lekker weer uh, de politiek aan de tand voelen. Nou, daar gaan we dan. Hè. We, we hebben natuurlijk Bart Bikkers. Hij komt op een moment straks uh, naar buiten en die is natuurlijk nu lijstrekker geworden van de VVD. Nou, die gaan we eens even lekker wat een vraag stellen. Zo, uh, even kijken en lekker aan de tand voelen. Lekker stevig. Hé, hey, daar komt hij. Hé, hey, Bart. Hé, hey, Bart. Kom Hoi. eens, kom eens. Hebben we hebben een vraag misschien voor je. Oh jij Kijk, bent, kom, eens, kom eens, kom eens, kom eens. Ja. Je bent uh, lijstrekker nou, hè? We weer de kalf overgenomen. Ja, klopt. Moest er een vrouw weg? Moesten moest de mannen elkaar weer uh, nou, lekker bikes geven, zeker? Nou, dat, dat, dat lijkt me natuurlijk helemaal niet zo belangrijk. Zeker weer de witte mannen die de witte mannen de bikes geven. De vrouwen moeten hem lekker oproepen. Nee, nee, nee. Of was het te oud? Was het te oud? Nou nee, uh, ik, ik wil eigenlijk niet dat dat, dat dat op die manier zo gezegd wordt. Het, het nou, hoe wil je gewoon... het dan gezegd worden? Nou, zeg uh, het dan. Het moet, gewoon, uh, nou? het moet gewoon tijd worden voor een, een nieuw ander uh, een fris geluid. Dus ze was, geluid. Wel oud. ze was gewoon te oud, zegt u dus eigenlijk. Nieuw fris geluid. Dus zij had een oud, oud meurend geluid. Nee, nee. Is het dat is... zo? Nou ja, is dat zo? de uitstraling naar buiten toe was misschien niet even goed voor de VVD. Gaan, ja, wat, wat, dus, uh, dus misschien moeten we een andere koers varen. steek steek elkaar ik ben... dus gewoon bij de vvd in de rug. Nee, is, dat... is dat het? Nee, is dat het? nee ik, ik probeer gewoon juist uh, ontzettend uh, gewoon een, een soort andere kijk erop te... Ja, van... maar wat was er mis met die oude kijk? Nee, de oude kijk was misschien niet zo heel veel mis. Maar misschien uh, is het gewoon beter om gewoon... Uh, nou, een... nou, er was dus niks mis mee. Waarom moet je, moet je dan uh, ineens de politiek in joh, Bart? Nou ja, weet je... Uh... Vind je zelf niet ook een gekke naam trouwens? Bart Bikkers? Nee, nee dat allitereert toch lekker. Gewoon, het uh... is hartstikke lekker, maar het is toch een beetje alsof je een wiskenboek opent. Nee hoor, Zo Of want... niet uh, iemand die uh, de gezag toedraagt. Nou ja, meneer, dat wil ik nou ook weer niet Neem zo... Neem je jezelf al serieus, Bart? Ja, nee, ik, ik, ik, ik denk dat, uh, dat we de slogan moeten voeren. Heb je ook kinderen, Bart? Ja, ik heb een heel... Hebben, hebben die ook een voornaam in de B? Ik wil graag dat mijn familie er buiten blijft. Ik oh, dan het houden we je gewoon... familie is dus lekker buiten? Het gaat, het gaat hey, gewoon Hé, Je over zegt mij toch het... samen is het sleutelwoord? Waarom ja, kan je dan ja. niet lekker samen met Vera Kalf, uh, Lekker samen ommer, de, de, ommer, de, de, ommer, de partij leiden? Oma, Verrekalf mag gewoon blijven van mij hoor. Oh, dan mag ze ineens blijven. Ja, ze zet ja, een mag oude ze en gelijk, maar dan nou wil ze ineens blijven. Nee, ze mag wel denk je gewoon... consequent meneer de politicus? Nee, nee, maar ze mag gewoon wel blijven. zeg je nou? Hè? Nou geef ze antwoord dan. Nee, geef ze gewoon antwoord. Je moet gewoon antwoord geven als ik een vraag stel, hè? Geef ze antwoord? Ik, ik geef antwoord op, op uw vraag. Wat was uw vraag ook alweer? Nou, mijn vraag was samen. Kan je dat samen met Ferre Golf doen? Ja, dat kan, dat kan prima natuurlijk als Nou, maar als... waar moest ze dan weg? Nee, Ferre hoeft helemaal niet, uh, niet per se helemaal weg. Maar ik wil graag. Maar wel zo ver weg mogelijk. Nee, dat bedoel ik helemaal niet. Ik Heb je een, wil... een groot ego, Bart? Heb je een groot ego? Nee, niet. Vind je jezelf... Uh, Kijk je vaak in de spiegel, elke nou ja, dag? laat ik eerlijk zijn. En denk je dan zo... Uh, nou, uh, ik ben wezen? Nee, nou, laat ik eerlijk zijn voor de politiek... Ben jij de Vlaardingse Mark Rutte? Nou, voor de politiek moet je natuurlijk wel de enige ego hebben natuurlijk. Maar ik probeer wel gewoon zo normaal mogelijk te doen. Ja, is dit normaal? Vind je dit normaal? Ja, volgens mij... Kom je uit Vlaardingen? Zo klink je niet hoe komen vandaan? Ik heb Leiden zeker Nee, Delft. Of Delft? Delft. Ja, dat zie je wel als tweede keuze. Ik had het gelijk goed. Ik heb lang in Delft gestudeerd en ja? daar ook in, in besturen gezeten en ja? ook, ook in, de, in, de, in de politiek. En waar, waarom ben je dan nou in Vlaardingen terecht gekomen? Waarom gaan we gaan niet lekker in Delft lekker de politiek doen, Mijn hart, hey, mijn je hart. Zit je in? Hey. Nee, maar, nee, mijn, mijn hart ligt gewoon bij Vlaardingen en dit was gewoon een oh, mooie ja, kans. Oh, ja, ligt je hart bij Vlaardingen dan? Ik vind Vlaardingen een schitterende stad. Wat is er zo mooi aan dan? Ik ben er opgegroeid. En... Ben je opgegroeid? Ja, is leuk? Ja. En waar ben je weggegaan dan? Nou ja, want op een gegeven moment ga je studeren en dan moet je. Uh, moet je uh... ja, nou, kun je wel lekker hier blijven wonen. Ja, had het gekund. Het hebt maar... gewoon een trein tegenwoordig en nee. een auto. Ik je ben toch van de VVD, vast van die rijke ouders? Nee, nee, ja, dat valt ook niet. Je op hebt toch gelijk een auto voor je ouders gekregen? Laten we even uh, verkeer, uh, niet het verkeerde geluid afgeven. volgens mij Wat is de... het verkeerd geluid? Nou, de VVD is helemaal niet zo'n elitaire partij als u nu oh, nee? doet voorkomen oh, nee? volgens mij. Oh nee? Nee, helemaal niet. En waarom dan niet? Nou, omdat uh, de VVD ook gewoon voor de gewone mensen... Uh, oh ja, hoe je die zijn, die zijn al gewone mensen. Die nee, ja. zijn zeker geen gewone mensen. Nee, dat bedoel ik natuurlijk niet. Nou, manier. je zegt het wel indirect. Want nee. Je bent ook voor de gewone mensen, dus ben je zelf geen gewone mens. Nee, maar dat bedoel maar, ik natuurlijk niet. Maar wat als... is zo raar aan jou? Nee, wat, nee, vind je jezelf niet... raar? Nee. Waarom niet? Ik ben, gewoon, ik ben gewoon Bart. Ik ben gewoon normaal. Uh... Ja, Bart Bickens. <laughs> Bickers. Sorry? Ja, dan maakt u toch een foutje. Ja, nou ja, maar daarom ben ik uh, nieuwsverslaggever en bent u de politieke partij, uh, voorzitter. Omdat u dan een foutje mag maken, volgens mij gaat dat niet helemaal goed. Nou, hoor. de politiek mag geen foutjes maken, toch? Meneer Bikkers? Nee, dat klopt. Anders ook. Neent u dan verantwoordelijkheid als u een foutje maakt? Ga je dan, ga, ga, kan, kan je dan ook gewoon gelijk weg? Wij nemen alle verantwoordelijkheid voor alle beslissingen die wij maken. Ja, ja. Ja, dat, ja ik, kan nu, ik kan nu de beloftes doen. Ik heb nog niks en, uh, uit kunnen voeren. En heb je ook een telefoonnummer van Mark Rutte? Nee, ik heb niet uh, rechts. Nee? In... Maar dan moet wel, als, als, als, je moet toch contact hebben met, met, met loka met, als lokale politicus met de, met de, met de landelijke politicus? Ja, maar, maar meer met het landelijk bestuur van de VVD. Daarmee heb ik natuurlijk wel... Maar niet contact. met Mark Rutte zelf? Nee, dat lijkt me niet, niet echt nodig, want die man is Jullie lijken me de... wel een hele een leuke vriendengroep, uh, Misschien het begin ervan. Ik heb hem één keer ontmoet op een congres, maar verder, verder nog niet echt Ah, goed. zie je wel. Zie je wel, je hebt hem gewoon ontmoet. Nee, ja, ik heb hem gewoon ontmoet. Ja, tuurlijk, maar ik heb zijn telefoonnummer niet. Dat, uh, dat is natuurlijk... Hé, uh... hey, laatste vraag. Ja, oh, gelukkig. Uh, waar, waarom, waarom heeft de VVD altijd van die debiele, debiele namen als, als fractievoorzitter? Eerst de kalf en nou die bikkers. Wat, wat is dat voor ongein? Kun je niet gewoon een Jans hebben of zo? Ja, ik, we hebben een Noel Kloosterman. Dat is misschien. Uh... Ja? Oh echt? Ja? Ja? Nee, nou ja, misschien. Ja, weet je, ik kan niks aan mijn naam doen. Nou, dat kan dus wel. Nee, ja, ja, maar. Met een politicus, je weet goed de regels hier werken bij de gemeente. Ja, dat klopt ook. Nou, ik, ik vond het wel lang genoeg duur. Dan loop maar door. Nou, dit was Gerry. Eh uh,